10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amnesty International vraagt de Iraanse president Rouhani... zijn verkiezingsbelofte na te komen... over verbetering van de mensenrechten in zijn land. Nu er een overeenkomst is over het nucleaire programma van Iran... moet Rouhani zich richten op de mensenrechten, zegt Amnesty. Honderd dagen na de aantreden van Rouhani... zitten de gevangenissen nog vol politieke gevangenen.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 Dat zeggen deskundigen uit de Nederlandse cloud-industrie. Veel bedrijven hebben data zoals klantgegevens opgeslagen op computers van andere bedrijven. Vaak bij Amerikaanse internetgiganten zoals Microsoft en Amazon. Nu is gebleken dat de Amerikaanse geheime dienst tienduizenden computersystemen heeft geïnfiltreerd. Willen bedrijven steeds vaker dat hun data in Nederland worden opgeslagen. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft een negatief advies uitgebracht over de toekomst van de vliegbasis Volkel. De provincie maakt zich zorgen over mogelijke transporten van kernwapens, waarover officieel niets bekend is. Het ministerie van Defensie moet voor 1 november 2015 een zogeheten luchtvaartbesluit over Volkel nemen, waarin de toekomst van de vliegbasis wordt vastgelegd. Eerst moet er een milieueffectrapportage komen en in die procedure wordt de provincie om advies gevraagd.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 Bijzonder goedenavond. De naam van Pieter van de Hogeband wordt al een paar dagen genoemd... als mogelijke assistent van Joop Alberda bij de Zwembond. We gaan zo van van de hogeband horen hoe dat zit. Ajax moet morgen Barcelona van zich afhouden in de Champions League. Trainer Frank de Boer heeft zijn strijdplan al klaar. Wij willen gewoon in de arena en ook eigenlijk buiten de arena altijd domineren. En dat zullen we hier ook proberen. De Boer blikt vooruit op de wedstrijd van morgen. En we praten ook over het moeizame seizoen van Borussia Dortmund... De Nederlandse hockeycompetitie ligt bij de vrouwen even stil. Zaterdag begint namelijk de Hockey World League in Argentinië. Een nieuw toernooi dat vooral als voorbereiding wordt gebruikt op het WK van volgend jaar. Maartje Pauwme heeft zin in Zuid-Amerika. Het is supermooi om bij te spelen. En, uh, je hoopt gewoon uh, op, op uh, vol stadion met 6000 man. en uh, ja, Dan wordt het gewoon een hartstikke mooi toernooi. Een aandacht voor twee sportverkiezingen vanavond. De ene is van de wielrenner van het jaar en de andere van het sportmoment van 2013. Vanaf nu kunt u overigens stemmen op bijvoorbeeld dit moment. Robben, Robben, Arjen Robben, uiteindelijk zijn moment van glorie. Wat de verkiezing inhoudt en hoe u kunt stemmen hoort u verderop in deze langste lijn. Joop Alberda werd afgelopen vrijdag aangesteld als technisch directeur bij de Zwembond. De vroegere volleybalcoach zal de functie tijdelijk vervullen... tot en met de EK Zwemmen van volgend jaar in Berlijn. Dan moet zijn opvolger bekend zijn en dat zorgde er weer voor dat de naam van Pieter van de Hogeband ging rondzingen. Volgens enkele media zou de oud-zwemmer zich al vanaf volgende week voor één dag in de week als assistent gaan melden bij Alberta. Joris Kreugel kwam van de Hogeband vanavond tegen bij de uitreiking van de jaarlijkse wielerprijzen. Kan ik je feliciteren, Pieter? Waarmee? Dat je de assistent wordt van Joop Albeda bij de Zwembond? Uh, dat is absoluut uh, niet zo, uh, helaas. Ik, uh, nee, helaas, <laughs> dat, is, dat zeg ik verkeerd. Nee, daar is, is helemaal geen sprake van op dit moment. Maar zou je het willen? Nee, ik, ik, ik zit niet op een... Ik heb het druk genoeg. Ik ben een hoop leuke, leuke zaken bezig. Maar ik heb wel iets dat... Uh, um, de, de erfenis, die, uh, met name Chaco. Ja, en, en waar wij met een aantal mensen jarenlang mee bezig zijn geweest... die is mij heel veel waard. En ik uh, ben heel erg blij met de benoeming van Joop Albeda. Want dan weet ik zeker dat er iemand zit... met absoluut verstand van, van, van, uh, van topsport. En die ook weet hoe die dat uh, moet organiseren. Dus uh, uh, dat, dat zit in een, uh, ligt in goede handen.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 Uh, met een aantal uh, voorwaarden erin dat ik uh, meer moest gaan reizen, zeker een dag of veertig. En ja. ja, gezien ik alleen zo de moeder ben van een dochtertje van negen... die nog niet uh, zichzelf kan uh, voor zichzelf kan zorgen... heb ik moeten besluiten om uh, daar nee op te zeggen. Bollegraf, viervoudig Grand, Sla Grand Slam winnaar is in het gemengd dubbelspel. Dat in 2006 aan als captain bij het Nederlands vrouwenteam... Als spelster bereikten ze in 1997 de finale. Maar als coach bleven de successen uit. Ook voor de komende jaren verwacht ze dat daar niet snel een verandering in komt. Nou ja, de, de spelers zullen allemaal een, een stapje moeten maken. Uh, wij speelden toen met spelers die in de top 50 stonden. Ik zelf stond in de top 10 van de dubbel. Dan heb je het over iets ander, uh, ja, ander niveau ook. Uh, ondanks dat uh, onze beiden ook uh, de afgelopen jaren uh, best goed gepresteerd hebben. Maar we hebben eigenlijk nooit... Eén jaar met uh, zeg maar allemaal fitte en sterke spelers kunnen spelen. Dat was ieder jaar haakte wel iemand af door omstandigheden. En uh, ja, dat vind ik heel erg jammer dat we niet uh, één keer met een echt heel sterk team hebben kunnen spelen. Uh, ik moet wel zeggen, we hebben twee, één keer nog een play-off wedstrijd gespeeld. Nou, ja, dan speel je tegen Servië. En die had toen de nummer één en twee van de wereld. De KNLTB is inmiddels op zoek naar een nieuwe captain voor het Cup team dat momenteel uitkomt in de Europees-Afrikaanse zone. Zeg maar het derde niveau van het landentoernooi. Tennisser Jet, uh, Jesse Houta-Galung gaat vanaf volgende maand samenwerken... met de Belgische coach Tom de Vries. Houta-Galung werd gecoacht door de Duitser Stefan-Erit-Fank... maar heeft die samenwerking inmiddels beëindigd. Goedenavond, Jesse. Goedenavond. Eerst even een vraagje. Ik zei altijd Jesse Houta-Galung en ik hoor net het is Galung. Houta-Galung, correct. Ga, ja, heel goed. Het gaat vanaf nu nooit meer fout. Perfect. Heel goed. Dus <laughs> nu kan ik ook zo zeggen waarom deze verandering. Nou ja... Het... Er zijn een, wat, wat, ja, een paar kleine dingetjes. Mede ook uh, logistieke uh, redenen. Uh, ik train normaal gesproken altijd in, uh, in Utrecht. En uh, dat is anderhalf uur rijden van waar ik woon uh, in Limburg. En uh, ik ga nu in België trainen. Ik, uh, dat is voor mijn kwartiertje rijden. Uh, en ook uh, mede ook omdat uh, mijn coach uh, Stefan Eeret die reist ook met andere spelers. En dat is al een paar keer voorgekomen dit jaar dat hij. Uh,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 Wie, wie is dat dan? Wat moet ik me voorstellen? Welke naam valt daarbij? Nou, dat is gewoon een, een, een, een, een ja moet ik zeggen, een, een trainer die niemand kent eigenlijk. Dat is gewoon een, een iemand waar ik, uh, ja, waar en, ik. En dat wil je zo houden dat niemand ja, kent. Dat wil ik ook zo houden. En het is, het is niet belangrijk wie dat is. Maar dat is gewoon iemand die voor mij uh, op dat moment daar uh, uh, ja die voor mij klaar staat. Maar. De, de trainer met wie ik het meest ga werken is Tom de Vries. Waarom is hij, die Tom de Vries, de geschikte coach voor jou? Nou, ik, ik vind het belangrijk dat het uh, hard werken. Ik vind het belangrijk dat je uh, serieus getraind wordt. Uh, dat er geen, uh, geen bullshit is. Uh, dus, dus gewoon niet, niet spelers zijn die, die klagen. Gewoon een goede groep, trainingsgroep. Uh, ja, waar, uh, waar goed getraind wordt. Uh, hij heeft al ervaring met... Uh, hij, heeft, hij werkt nog steeds met Kimmo Kopperjans. dus de nummer 1 bij de junioren van vorig jaar. Dat is een groot talent. Die heeft hij eigenlijk, uh, uh, ja, eigenlijk naar de naar top gebracht van de jeugd. Dus ik denk ook zeker dat hij ervaring heeft in het uh, ontwikkelen van een speler. En ja, ik denk zeker dat, uh, dat hij ook een uh, goede aanvulling zal zijn voor mij. Hoe belangrijk is Stefan voor jou geweest? Stefan is heel belangrijk geweest. Um, ik heb de afgelopen 2, twee, 2,5 twee jaar met hem samengewerkt. Um, ja, ik, ik bedoel, ik ben uh, dit jaar voor het eerst in de Top 100 gekomen. Dus ook mede dankzij uh, zijn, um, zijn input in mijn, in mijn carrière. En um, ja, ik heb, ben, ik ben er erg dankbaar voor de periode. Alleen um, ja, is het jammer dat het zo gelopen is. Maar... Hij had een volledig begrip voor mijn keuze en hij snapte mijn keuze ook, dus uh, dat was goed. Wat zoek je met name in een coach, in een trainer? Wat, wat, wat, wat wil je? Iemand die, die je hard aanpakt of iemand die uh, juist een, een paar details aan je aangeeft? Nee, ik ben eerder iemand die, uh, die heel hard werkt vanuit zichzelf. Ik ben eerder iemand die moet gerend worden. Dus uh, in, in dat opzicht vind ik het heel belangrijk dat een coach mij uh, de arbeids-rustverhoudingen. Uh, ...heel goed aangeeft. Ik wil graag veel toernooien spelen... ...wat soms niet altijd handig is... ...omdat je soms ook goed is om een goede trainingsperiode van, uh, in te bouwen in schema's. Ik denk gewoon puur eigenlijk meer het, uh, het vertrouwen geven... Uh, ...ja, gewoon het, uh, het zorgen dat je je goed voelt. En, uh, en ik, ik vind het ook belangrijk dat een, een trainer uh, ja, veel technische en tactische uh, uh, ja, uh, ervaring heeft... Waar, uh, want het zijn toch al de kleine details waar het bonds aanschort. schort. Het zijn niet hele grote veranderingen. Maar uh, ik vind juist die combinaties heel belangrijk. Over uh, kleine of grote veranderingen gesproken. Uh, het is nogal een verandering of je in februari, eind februari 3,46 staat... en nu net boven die 100, 100 uh, 101. Uh, hoe, hoe verklaar je zelf die progressie? Nou ja, ik, ik, ik wist wel dat ik, het, dat ik het altijd in had, want ik, twee jaar geleden stond ik al 110. En uh, toen raakte ik, ik heb me vorig jaar veel gebaseerd geweest, ja. dus, uh, dus ik ben toen wat weggezakt. Dus, uh, maar ik wist wel dat ik het kon en het was nu gewoon alleen de zaak van dat in de wedstrijden de rij moest komen. En ik heb gewoon een heel goed jaar gehad, ik heb veel wedstrijden gespeeld. Ik heb, veel, ik heb vier challenges gewonnen en een, en een finale gespeeld. Dus ja, ik heb eigenlijk over het hele jaar heel constant gepresteerd. En uh, dus, dus, ja, ik wist wel dat het erin zat. Het is dus gewoon een stukje geloof in, je, in jezelf wat je moet houden. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat gewoon alles op spek is gevallen dit jaar. En ik hoop gewoon dat het uh, volgend jaar de goede lijn kan doorzetten met de nieuwe coach. Sommige mensen zeggen, na 1 januari stop ik met roken of ik ga nooit meer drinken. Wat zijn jouw doelen voor 2014? Mijn doel is uh, gezond blijven en uh, geen blessures. En uh, ja gewoon zorgen dat ik uh, het jaar ook weer top 100 kan eindigen. Zodat ik uh, alle vier Grand Slams uh, in, in het hoofdtoernooi uh, mag beginnen. Dat is eigenlijk mijn ultieme doel voor volgend jaar. Down under, here we come? Yes, down under, here we come. Oké, okay, dankjewel jongen. Geen probleem. Hoi, hoi. Het gaat voor de tweede plek in de Champions League pool. Een moeilijke opgave, want de Amsterdammers staan derde. En hebben nog de duels tegen AC Milan. Daar in Milan. NFC Barcelona voor de boeg morgen thuis. Ja, want die Catalaanse ploeg komt naar de arena. Zonder Messi, dat is bekend. De liefhebber Frank de Boer baalt daar waarschijnlijk van. De coach Frank de Boer, maar niet echt. Nou ja, wij willen het graag tweede worden. Dus uh, dat scheelt natuurlijk wel. Anderzijds uh, hebben ze ook... Uh, zonder uh, Messi weinig punten verloren. Dus, uh, zowel in de competitie als in de Champions League. Dus, uh, kijk, ze, het is natuurlijk een aanlating voor elk team als, uh, als Messi in hun team speelt. En die speelt niet op dat moment. Omdat hij, naast dat hij natuurlijk belangrijk is in, uh, in de scorenverloop... ook dus heel veel assist geeft. Ook. Dus niet alleen maar scoren, maar ook heel veel assist. En, uh, dat zullen ze missen, maar daarnaast, wat ik zeg... Uh, ze hebben zoveel goede spelers, dus... Uh, het staat nog een aardig teampje, volgens mij. Het spel van Ajax is willen domineren, balbezit willen hebben. Uh, je hebt eerder deze week ook gezegd tegen Barcelona een puntje. Nou ja, daar ben ik ook wel content mee. Maar wat betekent dat dan voor die strijdwijze en, en over dat, dat eigen spel spelen van Ajax? Nou, het blijft gewoon hetzelfde in ieder geval. Uh, wij willen gewoon in de arena en ook eigenlijk buiten de arena altijd uh, domineren. En dat zullen we hier ook proberen. We hebben, uh, in Camp Nou hebben we ook hele goede periodes gehad. Vooral de eerste helft. Uh, dus ja, daar moet je je aan vasthouden. Uh, je weet ook uh, als je aanvallend speelt dat je ruimtes kan weggeven. Nou, Dat hebben we laten zien zeg maar, in de tweede helft, dat je dat dus uh, niet moet doen. Anderzijds denk ik ook dat we uh, ja, beter in vorm zijn uh, dan in die periode. Waar zit hem dat in? Wat is dat? Ja, dat is ook altijd een, een gevoel wat je samen... Uh, aan werk natuurlijk om, uh, om beter voor de dag te komen dan uh, als je zeg maar, in een periode bent dat je veel uh, punten verliest. Ja, dat heeft ook met, gewoon met zelfvertrouwen en uh, in elkaar geloven. Nou, ik heb het gevoel uh, de laatste drie wedstrijden yeah, dat iedereen uh, het gevoel heeft dat, uh, ja, dat we moeilijk te verslaan uh, zijn. Nou, dat moet je proberen ook tegen Barcelona uh, te laten zien en dan zien we zien wat de uitslag wordt. Uh, qua spitspositie. Uh, daar zou ik graag even met je over willen filosoferen. Ik, ik neem aan dat je nog niet gaat zeggen hoe of wat. Maar nee. uh, kun je iets over je. over pijnzingen zeggen? Ik hoor nu de naam van Klaassen dat die in de spits zou kunnen staan. Bedoel, je hebt Team de Jong natuurlijk niet. Misschien Lasse Scheunen zelfs in de spits. Uh, kun je een beetje met me meedenken zonder dat je iets weggaat? Nee, wat hebt... ik al gezegd heb, uh, Davy heeft toevallig ook nog. Uh... In jonge ranje spits gespeeld omdat Castanjes en uh, Locaria gebaseerd waren geraakt in de eerste wedstrijd. Hij heeft dat heel goed ingevuld. Ik wist ook dat hij dat zou kunnen. Hij heeft ook volgens mij wel eens bij mij is ingevallen als, uh, als spits. En dan misschien meer als een valse spits. Maar kan het gewoon heel goed invullen. En daarnaast uh, ja, zou je eventueel uh, Lasse ook nog eventueel als spits uh, kunnen uitproberen. heeft hij ook al één uh, keer zeker gedaan. Normaal gesproken is Hoessen de, de echte spits. En, uh, ja, we zullen zien wie er morgen speelt. Dat is een, een tactisch uh, foefje uitkomt. Maar, uh, ik ben met uh, alle drie uh, ben ik tevreden. Ik denk dat uh, alle drie uh, daar kunnen spelen. Uh, we zullen morgen zien uh, wie er wel speelt. Ja, ik heb alleen het gevoel dat je met dan vind je het waarschijnlijk te aanvallend tegen dit Barcelona. Omdat je ook dat middenveld weer goed bezet wilt hebben. Ja, ik is uiteindelijk in hun middenveld uh, die bepaalt het ritme natuurlijk, uh, van hun team. Van het spel. Ja, dat moet je proberen te elimineren. En dat gaan we morgen proberen. Wordt het feest morgen of wordt het toch ook een hele tactische wedstrijd? Nou ja, het zijn twee teams die graag aanvallend willen spelen. Dus uh, ik ga ervan uit dat het een feest wordt. Ja, een feest moest altijd leuk eindigen, lijkt het. Ja, alhoewel, vroeger was het zo, als je ouders thuis kwamen en het licht aanging... was het altijd een wat merkwaardig moment. Maar goed, dat trauma heb ik inmiddels achter me gelaten. Eh, we praten erover die Champions League wedstrijd van morgenavond... in de Arena tegen Barcelona met uh, Andy Houtkamp. Een van de verslaggevers morgen op de radio samen met Bas Tichelen. Goedenavond, Andy. Dag, Jack. Frank de Boer wilde niet zeggen over wie er in de spit staat. Uh, ja. Hij noemde de mogelijkheden. Hoe schat jij het in? Ja, ik, uh, als je het weer een keer terughoort, dan... Uh noemt hij toch wel veel de naam Klaassen. Nou, als die in de spits komt, dan zou het ook zomaar kunnen zijn... dat uh, Duarte op het middenveld uh, er weer bij komt. Die heeft twee wedstrijden in Jong-Ajax gespeeld. Uh, deed het toch voordat hij geblesseerd raakte. Uh, heel aardig, onder andere heel goed gespeeld tegen Milan. Uh, Schöne in de spits, dat zou ook zomaar kunnen. En dan gaat hij uh, bijvoorbeeld de Sa uh, vanaf rechts laten spelen. Uh, ik, ik denk dat Hoeze de minst uh, logische optie is... want hij wil toch dat het middenveld wel uh, sterk houden zeg maar, voor Ajax... En dan kom je toch bij Klaas of Sheun uit. Ja, andere mogelijkheid is natuurlijk ook nog. Dat is eigenlijk de kruivenmethode. Geen echte spits erin te zetten. Ja. En uh, laat die stokken achterin. Met alle respect voor Mascarano en Piqué. Uh, het dan maar uitzoeken. Want die schuiven niet zo makkelijk in. in ieder geval nee, precies, niet. dat bedoel ik. Dus je, vanuit je middenveld wat meer zeg maar, die uh, druk richting de spitspositie uh, houden. En dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Ja, Barcelona is al zeker van de volgende ronde. Uh, we hebben Messi genoemd als een van de spelers die er ja. niet bij is. Noem die lijst nog eens op van andere spelers die er niet bij zijn. Daniel Alves. Een aardige voetballer. Uh, Jordi Alba is er niet bij. Victor Valdez. Allemaal geblesseerd. Net als Messi. En ook nog uh, Alexis Sanchez uh, geschorst. Dus ja, het zijn er aardig wat. Maar als je dan nog het middenveld ziet... waar hij morgenmiddag uh, Martino morgenavond mee gaat spelen. Xavi Iniesta en uh, Busquets op het middenveld. En dan een, uh, een voorhoede met Pedro Fabregas en Neymar. Dat is toch ook niet uh, een B-elftal van uh, Barcelona. Want reken maar dat dat gewoon een, een fantastisch team is. En zij willen uh, echt wel winnen, hoor. Van, uh, van Ajax. En uh, Martino is al ongeslagen dit seizoen met zijn uh, Barcelona en wil dat graag blijven. Ja, dat is het opmerkelijk? Hè? Dat team draaide ja. op Messi. Onder ja. Martino uh, lijkt Messi even misbaar. Ja, maar ja, dat. Kijk, geen, enkele, geen enkel team kan op één speler alleen draaien. En ik, ik, ik noemde al die namen die er niet bij zijn... en die er ook weer wel bij zijn. Het is een geweldig, fantastisch team. Uh, met of zonder Messi. Maar, wat de Boer ook terecht zegt... Uh, Messi maakte de doelpunten drie in die uh, 4-0-wedstrijd. De eerste. Uh, nu zegt Frank de Boer... we zijn verder dan die wedstrijd toen. Uh, en Messi geeft natuurlijk ook veel uh, beslissende assists. Het, zal, uh, het is een aderlating... Maar maar uh, ja, ze kunnen er wel mee uh, leven, dat blijkt. Hoop doet leven. Uh, Frank de Boer heeft het ja. over we willen overwinteren in de ja. Champions League. Geweldig streven. De realiteit van morgen kan er ook toe leiden... dat Ajax gewoon voor vierde staat na ja, morgenavond. Celtic Milan is de, de andere wedstrijd morgenavond... Uh, in dat uh, geweldige stadion... Uh, waar we een paar weken geleden waren, wat gewoon uh, genieten is... en waar Milan dat gewoon niet goed draait, het uh, best wel eens moeilijk zou kunnen krijgen. Ja, ik vind wat hij denkt, hè, het zou heel mooi zijn een puntje pakken morgen tegen Barcelona... en dan 11 december de uitwedstrijd tegen Milan, hopen dat Milan nog steeds uh, in die uh, dip zit... en daar dan winnen, ja, dan zou het dus uh, uh, mogelijk zijn... Maar ja, laten we niet vergeten, na de wedstrijd uit tegen Celtic... toen was uh, Ajax al uh, zo'n beetje begraven. Het kan echt per, per, per wedstrijdronde uh, verschillen. Ja, want als je nu opeens kijkt naar de tegenstanders... <coughs> Barcelona veruit de beste, Celtic ja. geen grootse ploeg... ongeveer gelijkwaardig aan Ajax, zeg maar. Ja. Milan in een dip, uh, dat laatste doelpunt van Milan hè, met Balotelli... Ja. dat is, is toch nog een moment wat we niet snel zullen vergeten. Je bedoelt de penalty? Ja. Ja, dat is uh, misschien wel uh, het belangrijkste moment in deze poolfase geweest. En die we horen je morgen, zoals gezegd, met Bas vanaf half negen op deze zender. Dank je wel. Oké, okay, Jack. Uh, ja, hoe komt Borussia Dortmund uit de crisis? Dat is de vraag die trainer Jurgen Klopp aan de vooravond van de Champions League-wedstrijd tegen Napoli bezighoudt. Want na de 3-0-nederlaag zaterdag tegen koploper Bayern... lijkt de titel even uit het zicht verdwenen. Of misschien wel helemaal. En winnen de Borussia morgenavond niet van Napoli... dan betekent dat ook het einde van de Champions League van dit seizoen. Ik praat erover met onze Duitse correspondent Tim de Wit. Goedenavond, Tim. Goedenavond, Jack. Borussia, vorig jaar nog finalist tegen Bayern. Nu op de rand van uitschakeling. Wat is er aan de hand? Ja, Dortmund zit duidelijk in een dip. Uh, ze hebben nu drie keer achter elkaar verloren... in de competitie en in de Champions League ook. En dat is in drie jaar tijd niet gebeurd bij die club. En daardoor krijg je een klein beetje een crisissfeer uh, in Dortmund. Nou ja, op zich is dat best logisch te verklaren... als je kijkt naar de personele problemen, met name achterin. Uh, internationals als Smeltzer, Hummels, die zijn lang geblesseerd. Ook uh, Subotische de centrale verdediger, Servis International... die scheurde twee weken geleden zijn uh, kruisbanden... die ze, uh, nou geloof ik, een half jaar zelfs niet bij... Ja, en ook nog uh, hun grote talent van die er vorig jaar nog was, Mario Götze, die is weg. En dat, die mis je toch echt wel bij dit Dortmund. Ja, de, je ziet gewoon dat Dortmund in de breedte met name dus niet kan concurreren met, met een Bayern. En uh, ja, met name achterin zijn ze momenteel heel erg, heel erg kwetsbaar. zo'n team is het dus zo, uh, alles en iedereen moet fit blijven. En dan kan je een groot succes aan. En je noemde Götze Guts al. Götze maakt een goal tegen zijn oude club met Bayern. Uh, juicht niet echt. Hoe, hoe hard is het verlies tegen Bayern aangekomen in Dortmund? Nou ja, goed. Je, ja, je moet je voorstellen, als je thuis met 3-0 verliest van een aardsvijand... dan is dat natuurlijk uh, verschrikkelijk. Nou, op zich, die, die, uitslag, of die, die cijfers klinken hard... maar als je de wedstrijd zag, was dat wel redelijk geflateerd. Hoor, want Dortmund speelde een uur lang heel erg goed eigenlijk. Pas toen viel die eerste goal. Maar ja, je, toch merk je een beetje dat met name die chemie... die uh, de trainer he, Jurgen Klopp uitstraalde, dat die er even niet is. Uh, ja, Klopp heeft zich dit seizoen vooral uh, nou ja, beroemd gemaakt... zeg ik maar even, door die rode kaarten de Champions League... He, twee maanden geleden, na die wedstrijd tegen Napoli, de eerste wedstrijd tegen Napoli... toen hij echt als een idioot tekeer ging tegen die vierde official. Ja, op een van andere manier weet hij zijn spelers even niet zo ver te krijgen... dat ze boven zichzelf uitstijgen, uitstijgen wat altijd echt zijn kracht was. En ja, dus probeert hij nu vooral de druk weg te nemen bij de selectie. En we moeten niet doen alsof er nu een crisis is, zei Klop. Wir werden sehen, was passiert, aber ich werde das jetzt nicht den, den Druck dadurch erhöhen, dass ich sage, davon äh, hängt die ganze Saison ab. Ich wüsste nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, sondern wir versuchen alles, wirklich alles, um uns ein Endspiel in Marseille zu verschaffen. Ähm, das äh, ist der einzige Auftrag, den wir haben und da ist Druck genug drin, ehrlich gesagt, muss man nicht noch erhöhen. Nou nee, ja, Klop zegt dus, ja, we moeten morgen er echt alles aan doen... om ons een goede uitgangspositie te verschaffen. Dat is de enige opdracht die we ook hebben. Nee, die druk hoeven we verder niet te verhogen, zegt hij. Hoe reageren de supporters in Dortmund op de situatie van nu? We zijn natuurlijk ontzettend verwend en krijgen we nu even een klapje... of heeft men wel realiteit zin? Nee, dat is het. Kijk wat jij zegt, ze zijn ontzettend verwend. Uh, ze werden de afgelopen drie jaar twee keer kampioen... Haalde uh, haalden de Champions League finale afgelopen jaar. Ja, nu zit het dan even tegen. Natuurlijk worden fans dan reinig. Ja, zeker als uitgerekend, je noemde hem net al, Mario Gutsen... namens Bayern afgelopen zaterdag de 1-0 maakte. En ook al juichte hij dan niet... Uh, luister wel even naar het commentaar van de Borussia Dortmund-fanradio... van afgelopen zaterdag bij de Doelpunt. Op de rechterzijde. oh, jetzt kan die er komen, Jetzt komt die vlak herein. Schuss op Tor en 1-0. geschossen? Die 19. Ach, door scheiße. Met de tweede chance im Spiel geht der FC Bayern München im Signal Iduna Park. In Führung und der Torschütze is Mario Götze. Ja, dat komt, dat komt echt achter scheiße en zo. Dat, het, het is echt zo, je, nou je uitgerekend hei, hè? dat komt er een beetje uit. Ja, dat is natuurlijk ook echt. Ik bedoel, hij is opgeleid door die club. Hij is grootgemaakt door die club. Ja, en dat, dat hij naar Bayern ging was natuurlijk al een doodzonde. Maar dat hij dan voor het eerst bij zijn eerste terugkomt weer op het oude nest, zeg maar, ook nog eens de 1-0 maakte. Ja, dat was natuurlijk wel heel erg pijnlijk. En nou ja, hij, hij, uh, je zag hem ook echt heel erg ongemakkelijk doen na dat doelpunt. Uh, zijn armen hield hij echt bij elkaar. Hij werd omhelst door iedereen natuurlijk, maar uh, ja, er kon eigenlijk geen lachje vanaf. Hij, voelde, hij schaamde zich bijna dat hij scoorde. Maar het is natuurlijk eigenlijk opmerkelijk, hè. Twee ploegen die elkaar hebben besteden om de Champions League uh, te winnen. Uh, maar er is zo'n enorm verschil tussen Bayern en Dortmund. Het is eigenlijk ook niet dat je ze met elkaar mag en kan vergelijken. Nee, nee, klopt, ja, waar we het net al over hadden. Met name als je naar de selectie kijkt, dan, dan zie je dat heel duidelijk. Bij, bij Bayern stikt het echt van de sterren, stikt het echt van de wereldspelers. En Dortmund heeft er maar een paar. Hè. Neem bijvoorbeeld Lewandowski, Royce uh, uh, is er eentje. Die kunnen echt wel het verschil maken. Maar als die even een mindere fase hebben, dat zie je ook bij zo'n Lewandowski... die, nou ja, we weten we nog vorig jaar wel in de Champions League, de ene naar de andere erin schoot. Nu gaat het allemaal net even wat stroever. En dan is zo'n team als Dortmund dan ja, toch wel wat kwetsbaar. En dan ja, zie je dat ze ook wel kunnen verliezen... En uh, staat er morgen ineens heel veel op het spel... bij die wedstrijd tegen Napoli thuis. Want uh, ja, wordt er verloren, dan is het Champions League-avontuur ineens voorbij. En dat zou echt wel een klap zijn voor die club. Dan even een uitstapje naar München. Want uh, Bayern speelt uh, woensdag in Moskou bij CSKA. Er is iets aan de hand, hè, Bayern? We hoorden de tune, of u hoort de tune, moet ik zeggen, van wie is de mol... Want wie is de mol Dat is inderdaad de grote vraag. Kan jij het aan de luisteraars uitleggen wat er precies aan de hand is Tim? Ja, ik kan de vraag helaas uh, niet beantwoorden. Ik weet niet hoeveel afleveringen we krijgen bij Bayern München. Maar er zit inderdaad een mol in de selectie uh, van Guardiola. Een van de spelers die lekt uh, voortdurend informatie... van uh, teambesprekingen naar de Bild-site over tactiek, over opstellingen. Bild heeft de laatste tijd al ruim voor een wedstrijd... precies door wat er bij Bayern uh, gaat gebeuren. En Guardiola is daar echt woest over geworden afgelopen weekend. Hij heeft zelfs gezegd dat hij, als hij erachter komt... welke speler dit is, dat de koppen gaan rollen. Dat die speler nooit meer onder Guardiola zal gaan spelen... Ja, en ook de club heeft gezegd dat die mol zich maar beter... zo snel mogelijk uh, uh, kenbaar moet maken. Want uh, er staan uh, stevige consequenties op, is er al gezegd. Ja, het is alleen, denk moeilijk te achterhalen... tenzij je een kanaar laat vallen... en op een gegeven moment iemand die kanaar naar buiten brengt... en dat je denkt, hé, hey, daar klopt helemaal niks van. Maar Guardiola moet het gewend zijn, hè. Want in, in Barcelona is het niet anders geweest. Als spelers in de garage waren, dan, uh, dan was het dan naar buiten gekomen. Fico is een tijd beschuldigd van allerlei geruchten. Uh, denk je dat dit uiteindelijk te winnen is? Want is er iets of iemand... Ja, machtiger dan beeld in Duitsland. Nee, ja, goede vraag. Nee, en, en, en ik denk het niet hoor. Ik bedoel, die krant is uh, sowieso natuurlijk al heel verankerd in Bayern München. Al tientallen jaren eigenlijk. Ze hebben altijd alles als eerste uh, wat er binnen die club gebeurt. Uh, en in de regel uh, is dat vaak ook in het voordeel van die club. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Beckenbauer als hij iets zegt. Of, of Uli Heunens ook. Dat doen ze altijd via Beeld. Uh, ook heeft die krant altijd als eerste de nieuwste transfers van Bayern. En nu is het ja, voor het eerst eigenlijk dat het zich een beetje tegen de club keert. En ja, met name Guardiola die reageerde echt als een door een slag. Lang gebeten zou je kunnen zeggen en uh, ja ik, ik moest ook wel lachen dat hij dan uh, vervolgens die uitspraken die die dus deed hè, over die koppen die moeten gaan rollen die stonden dan ook weer als eerste in beeld dus de mol uh, was niet, bepaald niet onder de indruk van die donde speech van guardiola want hij heeft dus blijkbaar meteen weer die informatie uh, gelekt maar ja god nee wat je zegt uh, dit gebeurt nou eenmaal in het voetbal en ik kan me niet voorstellen dat guardiola dit niet in barcelona uh, heel inderdaad heel vaak heeft meegemaakt want daar zat de pers en volgens mij nog veel meer ja. Op zijn huid. en ja God, Het gaat natuurlijk hartstikke goed verder met Bayern. Uh, er is geen enkele reden om, om echt onrust te stoken. Ze staan uh, zeven punten los van Dortmund nu al uh, bovenaan. Koploper dus. Uh, spelen vaak toch oogstrelend voetbal weer dit seizoen. Uh, hebben zich al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. In tegenstelling dus tot Dortmund. Ja, dus ik denk vooral dat Guardiola ook even wil laten zien wie de baas is daar in München. Maar dat het ook allemaal wel weer uh, snel zou overwaaien. Tim de Wit, dank je wel. Cristiano Ronaldo heeft een hamstringblessure. De vedette van Real Madrid liep de kwetsuur afgelopen zaterdag op... in de wedstrijd van Real tegen Almeria. De Portugees vinden dat duel kort na rust uit. Maandag meldde Ronaldo zich in het ziekenhuis... waar de blessure werd vastgesteld. Ronaldo mist in elk geval de start van de voorbereiding... van Real Madrid op het Champions League-duel met Galatasaray. Music maestro, music please. Hmm, klinkt goed. Ik ben benieuwd.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 Morgen begin ik meteen Morgen begin ik meteen Mooi nummer van Luc van der Lubbe Morgen begon ik meteen, of begin ik meteen van zijn album Concordia 2004 alweer Goede tekst Misschien geldt die tekst ook wel een beetje voor Ado Den Haag Want het was een fikse tegenvaller die 3-0 nederlaag van Ado Den Haag tegen FC Utrecht want daardoor staat de ploeg nu zestiende in de Eredivisie. Verslaggever Rob Fleur ging vanmorgen vlak voor de training naar het stadion in de Hofstad. Een dag na de 3-0-nederlaag bij FC Utrecht. Uh, kijk je nu anders naar die wedstrijd? Uh, kijk je nu anders tegenaan, uh, Molly Stijn? Nee, ik kijk er nog hetzelfde tegenaan. Ik heb hem net ook teruggekeken. En, uh, nou, het beeld uh, bevestigt uh, ja, de, de eerste 40 minuten de manier van spelen die we afgesproken hebben, en uh, de kansen die we gecreëerd hebben. Ja, dat zegt genoeg. En uh, je schiet zelf de bal niet in. Je geeft te makkelijk de doelpunten weg. En dat is, dat, is een, uh, ja, dat is een pijnlijke conclusie van deze wedstrijd. En dan is het de volgende vraag wat kan je eraan doen? Nou, uh, zorgen dat je, dat je, dat je niet te, te makkelijk de doelpunten weggeeft. Dat is één. En, en je moet gewoon ja, dodelijker zijn in de 16. Als je zegt, we hebben 21 doelpogingen gehad uit bij Utrecht. Dus dat uh, geeft ook weer dat we, dat we wel degelijk kunnen voetballen en kansen kunnen creëren. Alleen je moet, een, uh, je moet ze er uiteindelijk wel inschieten. En uh, ja, die fouten achterin mag niet gebeuren. Maar ja, op het moment dat je voorin een aantal doelpunten maakt. dan neemt dat de druk achterin uh, ook een beetje weg. Dit is een seizoen waar heel veel tegen zit. En uh, dat, uh, dat werd gisteren maar weer eens bevestigd met een, met een, met een uitstekende eerste helft. En, waarin je elkaar aankijkt in de rust en je denkt... hoe is het dan godsnaam mogelijk dat we bij deze wedstrijd met 2-0 achter staan terwijl je denk ik met 2-3-0 voor moet staan. Dus het is ook wel een beetje typerend voor, voor het seizoen tot nu toe. Maar ja, alles aangelegen om, het, om zo snel mogelijk de goede kant op te gaan. En, het, en de wil en het, en het vertrouwen bij de spelers, dat is nog steeds volop aanwezig. En, en dan moet het goed gaan komen. Iedereen had jullie ook veel hoger ingeschaald, hè? Men dacht, nou, Den Haag, Ado, gaat doorpakken naar vorig seizoen. Ja, uh, dat, is, dat is wel een beetje de buitenwacht. Want uh, als je heel reëel kijkt, dan zijn we toch ten opzichte van vorig jaar... weer vijf hele bepalende spelers kwijtgeraakt met Koppels, Sherry, uh, Omero. Uh, Tornstra is, is al weggevallen. Kevin Jansen valt met een kruisband weg het hele jaar. Dus dat... Uh, dat, dat beeld dat wisten we van tevoren. We hebben goede vervangers gehaald. Alleen uh, die kwamen lopen in het seizoen. Dus dat heeft een tijd nodig gehad voordat we aan elkaar konden wennen. Ik heb ook pas het idee dat dat de laatste weken beter is. En dat vond ik ook gisteren dat je dat zag. Dus uh, we hebben ook nog een begroting die, uh, die nog steeds in het rechter rijtje uh, zit. Dus ja, op basis daarvan uh, uh, moet je ook gewoon soms je conclusies trekken. Maar het feit dat wij met de 16e plaats te laag staan, dat, uh, dat is duidelijk. En is Den Haag... En uh, omgeving nogal rumoerig zodra het op, uh, over voetballen gaat. Hoe is het nu? Nou, ja, dat, dat, de buitenwacht die, uh, die is altijd uh, onrustig. Maar ja, intern is het heel rustig, omdat uh, dat we weten waar we naartoe willen. En uh, dat is het allerbelangrijkste. En ja, nogmaals, het spel van gisteren biedt heel veel perspectief voor, uh, voor de toekomst. Maar dat vond ik ook al het spel tegen Cambuur. Alleen ja, gisteren weiger je om, uh, om jezelf te belonen. En. Uh, dat is heel erg jammer. Dan krijg je de komende week ook nog een paar zware wedstrijden om te beginnen. Uh, met, met Ajax of wat op bezoek komt komend weekend. Ja, dat is ook jammer. Want uh, gisteren had je jezelf wat rust kunnen geven. En, uh, door, uh, door, uh, door drie punten tegen Utrecht te pakken. En dan, uh, nou, dan ga je toch wat meer uh, met een beter gevoel die wedstrijden in. Want je hebt een zware reeks met Ajax, Heerenveen en daarna Groningen uit in één week. Dus dat is een hele zware reeks. Dus uh, daarom is het nog eens extra zuur dat je gisteren een hele goede eerste helft niet, uh, niet omzet in doelpunt. Marie Stijn hoorde u. Zijn club ADO Den Haag treft geen schuld aan de slechte grasmat in het eigen stadion. Dat is althans de conclusie van de aanklager betaald voetbal... na bestudering van rapporten en schriftelijke reacties van de Haagse club. De thuiswedstrijd, of, of de thuiswedstrijd van ADO tegen Vitesse, 14 september en in Veen ook, 5 oktober... werden afgelast omdat het veld niet bespeelbaar was. Volgens de aanklager valt ADO de afgelastingen van beide duels niet te verwijten... En dus komt de club zonder straf weg. Maar uh, hier staat dat ze beide werden afgelast. Maar tegen Vitesse werd er wel degelijk gewoon gespeeld. En die wedstrijd hoeft niet te worden overgespeeld. AZ Middenvelder, Nemanja Goudelje... wordt drie wedstrijden geschorst voor de aanslag op de enkel van Anur Kali... in de wedstrijd tegen Rode JC. Veen aanvoerder Joey van der Berg, die het duel met PSV rood kreeg... wordt twee duels geschorst. De rode kaart van uh, Nuuk uh, Viergever, maar ook die van Bart Biemans... en Mark uh, van der Madel... Ja, die ook voortijdig van het veld werd gestuurd. Het is een hele lijst, leverde één wedstrijd schorsing op. co Ahead Eagles middenvelder Dennis Turuc ging niet akkoord... met de ene duelschorsing wat dan werd aangerekend. Hij tekent beroep aan tegen zijn rode kaart in het duel tegen Vitesse. En dat dient, do dat dient donderdag. Een hele lijst dus. En als ik de kant zie, dat poort een Tops. De Nederlandse hockeyvrouwen beginnen zaterdag in Argentinië aan het finale toernooi van de Hockey World League. De ploeg van bondscoach Max Kaldas vertrok gisteravond... na de laatste wedstrijd in de hoofdklasse van dit jaar direct richting Buenos Aires. Daar blijft de ploeg vannacht om morgen door te, door te vliegen naar Tucumán. Zaterdagochtend is Duitsland de eerste tegenstander op het nieuwe landentoernooi. Verslaggever Tim Steen sprak gisteren na de laatste competitiewedstrijd... voor de winterstop met Maartje Palme. De aanvoerder van Oranje geeft aan dat de voorbereiding op deze Hockey World League... prima is verlopen. Nou, in principe goed. We hebben acht weken op Papendal intern gezeten. Uh, uh, ja, na de zomer natuurlijk, na het EK, even een maandje rust gehad. En daarna dus die acht weken op Papendal, waar we drie dagen samen zaten en uh, veel getraind hebben. Veel uh, uh, op, op teamgebied gedaan, dus echt met een mental coach erbij en uh, daar ook hard aan gewerkt. En uh, ja, we staan er eigenlijk wel goed voor, moet ik zeggen. Was het niet vervelend dat die competitie gewoon doorliep? Het ja, is absolu absoluut niet, uh, niet optimaal, maar ja, het was niet anders. En, uh, ja, wat dat betreft een heel raar weekend, gisteren pak, pak je je tas in voor, voor elftal naar Argentinië. Ja, vanochtend pak je je tasje om, uh, om hier naar de wedstrijd te gaan en nu uh, snel naar huis racen om, uh, om een andere tas weer op te halen. Dus ja, optimaal is het niet, je bent eigenlijk met twee dingen bezig tegelijk. En, uh, ja, dat probeer je eigenlijk niet te doen, maar ja, stiekem gebeurt stiekem dat wel. Het is daar behoorlijk warm, hè? Ja, het is daar, ik denk, 30, 35 graden warmer dan hier. Dus uh, ja, het zit daar dik boven, boven de 35 graden. Dus uh, ja, het is totaal wat anders dan, dan hier in Nederland nu. Hoe heeft uh, Max Calders uh, jullie voorbereid op dit toernooi? Want uh, moeten jullie dit per se winnen of beschouwt u het als een voorbereidingstoernooi voor het WK volgend jaar? Ja, we hebben het natuurlijk wel met z'n allen over gehad hoe we dit toernooi ook zien. Ja. En natuurlijk uh, uh, is het uh, absolute einddoel is natuurlijk het WK straks in Den Haag. Maar ja, weet je, de weg naar naartoe wil je ook gewoon uh, laten zien wat je kan. En uh, dat wil iedereen individueel natuurlijk. En als team zijn we helemaal. Dus uh, ja, het is ook absoluut wel een toernooi wat we willen winnen. Maar het is uh, ja, op de eerste plaats voorbereiding. En ten tweede topsporters zullen altijd winnen. Dus uh, dit toernooi ook graag. Je hebt al een aantal toernooien meegemaakt in Argentinië. Een keer de Champions Trophy gewonnen in Rosario en de WK-finale verloren. Ja. Want het leeft daar wel, het vrouwenhockey. Ja, het is een super grote sport daar en, uh, ja, de beleving van de, van de fans daar is echt uh, enorm. Dus dat is uh, super mooi om daar te mogen spelen. En, uh, ja, kijk, zolang je niet tegen Argentinië speelt zijn het echt die grootste fans en uh, willen ze alles van je hebben. En uh, ja, op de dag dat we tegen Argentinië zouden moeten spelen eventueel, dan, uh, dan zijn ze je grootste vijand en dan uh, laat ze dat ook goed blijken. Dus ja, het is, het is super mooi om daar te spelen en uh, je hoopt gewoon uh, op vol op, uh, stadion met 6000 man en uh, ja, dan wordt het gewoon een hartstikke mooi toernooi. Jullie spelen een paar keer in de ochtend... Uh, en terwijl Argentinië mooi uh, s'avonds speelt. Uh, dat hebben ze bewust gedaan waarschijnlijk. Ja, volgens mij... Uh, zolang dat ik in Argentinië heb gespeeld... heb ik nog nooit op uh, lekkere tijden gespeeld. Dus misschien heeft er iets mee te maken. Maar ja, we spelen de poolwedstrijd in de ochtend. En uh, uh, daarna uh, richting de kwartfinale is volgens mij in de avond. Dus uh, ja, het maakt niet zoveel uit. Je moet of s ochtends of s'avonds spelen... in verband met, uh, met de temperatuur. Dus uh, ja, het zijn geen ideale tijden. Maar... Nou, als je s ochtends speelt... Dan denk, denk ik dan is het voordeel dat je niet de hele dag tegen een wedstrijd aan te hikken. Ja, dat klopt. Ja, dan heb je, mag je wel inderdaad gewoon opstaan al bij het, uh, in, uh, richting wedstrijd te gaan. En, uh, ja, dat is aan de ene kant fijn, aan de andere kant uh, ja, s avonds heb je wel even iets relaxter allemaal, hoef je niet om zes uur op. Mm. En, uh, nu, moet, nu moet dat wel. Dus uh, ja, het is, uh, allebei heeft dat. We gaan we een beetje acclimatiseren, denk ik ook, hè? De eerste paar dagen. Ja, zeker. De eerste paar dagen wel echt even ja, natuurlijk, tijdsverschil en uh, verschil in klimaat. Dus dat gaan we ja, zo goed mogelijk proberen op te vangen de eerste paar dagen. Om um, uh, zo goed mogelijk voor de start te staan op zaterdag. Van de waaier-etappe in de Tour de France tot de wereldtitel van Turner Epke zonderland En de goal van Arjen Robben in de Champions League-finale. Het zijn prestaties die zijn opgenomen in de verkiezing van HET Sportmoment van 2013. De winnaar krijgt de eerste Sport in Beeldprijs uitgereikt tijdens het NOS-NSF-gala. Of het NOS moet ik zeggen: NOS-NSF Sportgala op dinsdag 17 december. U kunt bepalen welk moment dat wordt. Luister mee naar de tien genomineerde momenten. Ja, het is mogelijk. Het kan. Het gebeurt. Wat doet de 104 in deze wedstrijd? Nederland wordt wereldkampioen in een Olympisch onderdeel. Meiling, Hendricks, Versluis, Lucke. Wauw. Het is een gedroomde winnaar, deze shockwave. Ik, ben Ik kijk nu even verder. Hij af, gaat het kampioen worden. Hij en niemand anders niets aangestolen. Johnny Hogeland, de Nederlands kampioen wielrennen in 2013. Wint dan wel deze serie, maar het gat is niet groot genoeg. Dit zijn nooit 3,5 en een half seconden. En opkomt ze ook niet. En dit is fantastisch wat Schippers hier laat zien. Gevochten en gewonnen. Brons. Robben, Robben! Oh je Robben! Uiteindelijk zijn moment van glorie. De golden goal is afgeschaft in het voetbal, maar dit is een golden goal. Dit is een sudden death. Dit is de beslissing. Aanval voor de Nederlanders, daar is de beslissing. Het vuurwerk knalt door het stadion. Een Nederlands duo, Alexander Brouwer en Robert Neus is wereldkampioen beachvolleybal voor het eerst in de geschiedenis. Een enorme verrassing. Draaien. dan maak je nog even de kwast, Die moet nu zijn afsprong gaan komen. Hij moet gaan vliegen. De Flying Dutch doet een hoog dubbel salve, dubbel schroef en hij staat weer. Hij staat weer, jawel. En de Zonderland heeft hier weer een super oefening neergezet. Nou, nou, nou, nou, Herbert, heb jij wel eens een... jij, bent... jij komt uit het noorden, dan heb je wel eens in de wind gereden. Ik heb wel eens in de waaier gezeten, oh, Ik heb wel eens man. gelost. Oh, dit is penibel hoor. De groep krijgt door het terugvallen van Valverde wel een nieuwe moraal. Hij is een jaartje ouder, maar hij is oh zoveel wijzer geworden. En met alle rust om zich heen wordt hij voor de tweede keer wereldkampioen. En ook dat is op deze leeftijd uniek Jeffrey Herlings op zijn achttiende. Tactisch geen fouten gemaakt, dat heeft geen enkele redster uit het Nederlandse team gedaan. Ze hebben allemaal goed gereden. Daar is de buit binnen. Marjane Vos, opnieuw wereldkampioen. Als deze bal erin gaat, wint hij het Kalem open. En hij doet het. Joost Luijten wint het kalem open. Fantastisch. Op dit moment presteren op het moment dat het moet in eigen land. Dat is een heel bijzondere prestatie. De stemmen op het meest bijzondere en memorabele sportmoment van 2013. Dat kan via onze site nos.nl. De stembussen zijn vanaf vandaag geopend op vrijdag 13 december. Sluit de stemming. Uiteraard kunt u de momenten op onze site ook nog eens rustig bekijken. Die feest van de Schotse Amy McDonald. Wij gaan door met de wielerverkiezingen. Want er vielen dit jaar eigenlijk geen grote verrassingen te noteren vanavond. Bij de officiële avond. Bij de mannen ging de trofee naar een Fries, Die zesde werd in de Tour de France. En een etappe won in de Ronde van Spanje. En bij de vrouwen werd een tweevoudig wereldkampioen wielrenster van het jaar. Verslaggever Joris Kreugel was bij de uitreiking van de prijzen. In 2013 werd ze voor de vierde keer wereldkampioen op de weg. Ze was in 2013 de nummer 1 in het UCI Klassement. en in het veld werd ze en wereldkampioen. Een verbijsterende erenlijst, Marianne Vos. Ongelof wordt geopend. En weer daar. Het Keele van Oosterhagen trofee 2013. Een groot voorbeeld voor veel jonge mensen in Brabant die doelen stellen en ambities hebben. Marianne, we zijn trots op je. En vanavond weer. Marianne Vos inderdaad, zij mag het podium opkomen en haar Ooster Oostenhagen trofee in ontvangst nemen. Deze avond gaan naar uit de uitreiking van de Gerrit Schulte. En nu de trofee. mannen wie wint de Gerrit Schulte trofee. Om even te zien wie was dat ook alweer Gerrit Schulte? Hij was een echte Amsterdammer, geboren in de Staatsliederbuurt. In 1948 versloeg hij in het Olympisch Stadion tijdens de wereldkampioenschappen de legendarische Fausto Koppie. De Gerrit Schulte trofee 2013. Ik heb hier geen envelop bij de hand, want in dit geval wordt de winnaar bekendgemaakt in een liedje dat u nou gaat horen van elke Vierwijzer. Ja, van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 2012 uh, niet te overtreffen was, nou het overtreffen misschien ook niet, maar te nader was het toch en uh, ja, daar uh, kijk ik wel met een uh, heel mooi gevoel terug. 2014, wat ga ik brengen? Ja, nou ja, inderdaad, ik ga er uh, weer uh, keihard van werken en deze prijs, uh, Katie noostdagen trofee, is dan weer een mooie stimulans om daar weer tegenaan te gaan. jou, 2014, wat gaat het voor jou brengen? Ja, hopelijk nog een Gerrit Schulte trofee, want uh, als je die wint, dan... moet uh, Jan inhalen, hè? Ja, dan, als je die wint, dan heb je meestal wel een goed jaar gehad. En waar komt die van jou te staan, want jij hebt er pas twee? Uh, ze staan bij mij in de vensterbank. En die van jou? Waar heb jij ze allemaal staan, Op oh, het hele huis? Nee, nee, nee, ze staan bij elkaar op een plank. Want uh, de stukken marmer, die, uh, het, het is behoorlijk wat gewicht bij elkaar, hoor. Succes en gefeliciteerd nog. Bedankt. De gele kaart die Feyenoord de Graziano Pelle gisteren kreeg tegen RKC Waalwijk... is hem kwijtgescholden. Dat heeft Feyenoord via de website gemeld. Hij zegt dat Pieter Fink bestrafte de Italiaanse spits voor een overtreding... die Joris Matthijssen maakte, waarna de Rotterdammers zich beklaagden bij de KNVB. Voor Matthijssen heeft overigens alles geen gevolgen. Direct is het oog op morgen met presentator, presentatrice Eva Jinek. En morgen is langs de lijn er al om half negen. Ruim aandacht, dat zeg ik, integraal. De wedstrijd tussen Ajax en Barcelona. Gaat het lukken voor de Amsterdammers? Je hoort het morgenavond allemaal. Tot de volgende keer. Ik hoor toch nu alleen uw kant van het verhaal. De minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Ik ben heel blij dat ze vrij zijn, maar de zaak is nog niet voorbij. Ze worden nog steeds vervolgd. Morgenochtend vanaf half negen live in het NOS Radio 1-journaal. Ik ben blij dat u dat zegt. Heeft u een vraag voor Timmermans? Mail naar vragetdeminister.nl, stel uw vraag en luister morgenochtend om half negen naar Radio 1. Ik kan ook geen enkel begrip opbrengen voor de motieven van landen die een dergelijk besluit tegenhouden. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op, niet vanzelf. Steunpunt Huiselijk Geweld met Paulien. Dag, mijn vriend en ik. Ach, het gaat niet goed.